Mark Hokke met het NOS Journaal. Drie gemeenten makers maken van wijken willen daarvoor meer geld van het Rijk. De bewoners van die wijken, in Utrecht, Woerden en Wageningen... moeten hun huis aanpassen voor 2030. Ze vrezen dat ze daarbij op kosten worden gejaagd. Staat in de Volkskrant die gesprekken voerde... met bewoners en wethouders uit die drie steden. De kosten die per huishouden gemaakt moeten worden... variëren volgens schattingen van enkele duizenden tot 30.000 euro. In Nederland moeten ruim 7 miljoen huizen worden aangepast om ze aardgasvrij te maken. Medewerkers van drie bagageafhandelingsbedrijven op Schiphol gaan vandaag opnieuw staken. Verspreid over de dag leggen ze een paar keer het werk neer, zegt vakbond FNV. Bagagepersoneel eist meer loon en dat de werkdruk wordt verlaagd. De werkonderbrekingen duren maximaal een uur per keer en reizigers op Schiphol moeten rekening houden met vertragingen. Er komt meer onderzoek naar de effecten van medicijnen op kinderen. De Europese Unie en de farmaceutische industrie trekken daar 130 miljoen euro voor uit. Artsen maken nu vaak op basis van hun ervaring een inschatting hoe medicijnen bij kinderen zullen werken. Daarmee wegen ze bijvoorbeeld het lichaamsgewicht mee en zaken als de stofwisseling die anders is bij kinderen. Maar in Nederland geldt voor de helft van de ongeveer 750 medicijnen die kinderen krijgen dat die niet goed zijn onderzocht. Vluchtelingen met een wetenschapsachtergrond kunnen binnenkort aan de slag in de Nederlandse academische wereld, meldt de Volkskrant. Wetenschapsfinancier NWO begint deze maand met een experiment waarbij wetenschappers met een verblijfstatus een aanstelling kunnen krijgen bij een Nederlandse onderzoeksgroep. Voor het project is 750.000 euro vrijgemaakt dat is genoeg voor 8 tot 15 aanstellingen. Het weer blijft droog en het is een zonnige dag. Het wordt vanmiddag 13 tot 16 graden. Vannacht koelt het flink af met in de ochtend lokaal kans op vorst. Maar daarna morgen opnieuw volop zon en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 in de uitzending. Uh, tweede uur en uh, ja, ik ben heel vereerd dat ik zit hier met de uh, kinderburgemeester van Zandvoort. En uh, dat is een hele eer om met jou aan de tafel te mogen zitten. Goedemorgen. Uh, eigenlijk moet ik zeggen, ede lachbare. <laughs> ja, want dat ben je. Ik uh, zit aan tafel met Milo Lundstro, tien jaar, en met Lana Lemmens. Je gaan trot. geen leeftijd noemen, toch? Nee. Oh, ik slik het net in. En uh, daarachter staan trotse ouders en je zusje. Hoe ben je ertoe gekomen om burgemeester te worden? Nou, eigenlijk wil ik het al altijd. Je moet iets harder in de microfoon praten. Kom een beetje dichterbij. Ja, dat is heel raar, maar je moet gewoon echt wel heel tegen die microfoon aan. Ja, zo is het goed. Ja, hartstikke Vertel goed. goed. Ik wil eigenlijk altijd al... Ik ging de burgemeester worden, maar ik ging telkens op vakantie. En nu waren we eindelijk thuis. Ja? Dus ik dacht, ik grijp mijn kans. En, en uh, ik stuur een mail. Je moet iets harder praten. Dus uh, eigenlijk ja. gaan jullie altijd op vakantie? En nu heb je de vakantie afgezegd om burgemeester te worden? Ja, eigenlijk ja. wel. Hé, hey, en... maar wat gebeurt er dan met je? Want je wordt officieel benoemd. Op het gemeentehuis, en dan komt de, de, die oude burgemeester naar je toe die zegt dag collega. Nee, voor mij. hij dat tegen je, collega? Nee. Collega. Heeft hij dat niet gezegd? Nee. Maar je, je loopt hier met een prachtige ambtsketen om. Ja, je ziet er... Uh... En die, moet je, die moet je een week lang omhouden hè? Ja. Ook met naar bed. Nee, dat niet nee. <laughs> hij, heeft ook, hij heeft ook nog vrije tijd, Pieter. En dat is oh. als hij gaat slapen. Hé, <laughs> hey, maar uh, van, wat wordt er verwacht van een kinderburgemeester? Wat moet hij allemaal doen? Wat er verwacht wordt... Um, nou, vooral kinderen stimuleren buiten te spelen. Dat ja? is in ieder geval mijn doel. Okay, nee, um, ja, uh, vanaf vandaag de komende week is er erg veel te doen voor kinderen. Ja, dit is de Kids Adventure Week. Ja. ja. Dus ik zou zeggen, als je nu luistert, schrijf je in. Die, schrijf je in, heel goed. Ja, nou, ik denk om heel even een stapje terug. Uh, Milo heeft inderdaad uh, gereageerd hè, om kinderburgemeester te worden. Maar hij was niet alleen. Dus dan moeten we eerst een hele selectie door. En dan ja, moeten we. Ja. Dat is nog best een heel. Uh, um, het traject en uh, toen hebben we ook een interview, een sollicitatiegesprek gehad met Milo en daarin vertelde Milo en daarvoor heeft hij het nu over buiten spelen. Wij vragen natuurlijk waarom wil je kinderburgemeester worden? Wat is jouw doel? Nou, en dat was heel heel duidelijk. Ik vind dat kinderen te veel achter hun computer zitten en te weinig buiten spelen. Dus ik ga deze week uh, uh, dat vooral vertellen. Ja, dat sprak ons natuurlijk om te begin al heel erg aan. Nou, dat wil ik dan wel, Milo dat uh, uh, zelf al. Uh, Precies, uh, uh, heb jij zelf een tablet? Uh, ja, dat mm -hmm. wel. Dat heb je wel, maar je gebruikt hem niet zo vaak, want je gaat liever naar buiten. Ja, ik ga wel liever naar buiten. En wat en doe je dan voetballen? Wat doe je dan buiten? Nou, kijk, um, ik heb een vriend in de buurt. Uh, dat is ook heel fijn dat ik er überhaupt één heb. Um, en dan ben ik daar de hele tijd mee aan het buiten spelen. Leuk. Wat, leuk. En wat, wat doe je zo al buiten? Voetballen. Ja. De, de, de jonge burgemeester, dat ben jij. Uh, jij wil dat heel graag dat alle kinderen buiten gaan spelen. Het is Kids Adventure Week. Wat ga je zelf doen? Uh, ik ga karten en ik ga trames op doen, dat is... er, er zit een nieuwe Max Verstappen hier. <laughs> Misschien ja, wel... ja je dat, dat weet zou, het niet hè. Dat zou het wel he? worden, ja. bio, toch? Mm -hmm. Of de en, nieuwe burgemeester van Zandvoort, je nou, weet het niet hè. Er he? staat in de krant dat je zeer geïnteresseerd bent in de politiek. Ja, dat ja. klopt, dat heb ik ook duidelijk aangegeven bij het sollicitatiegesprek. Ja, nou, er is er genoeg te doen de komende weken. <laughs> Klopt. En, en, en wat, wat vind je daarvan, van die politiek? Ik vind het interessant. Zoals uh, velders die opmerkingen maken, ik, ik vind dat best veel onzin. Want Nederland is een vrij uit lands van meningsland. Ja. Oké, okay, maar dit soort meningen, dat hoef je dan weer... Niet te zeggen, want je mag niet vloeken tegen elkaar. Kijk, zouden die oudere mensen nu eens goed kunnen luisteren naar jou? <laughs> ja. Milo heeft er wel over nagedacht, hoor. Ja, hij heeft verstandige opmerkingen. Maar er was nog iets waarvoor wij Milo... Nou ja, kijk even, kijk even hoe dit uitziet. Ik bedoel, we vinden hem sowieso heel leuk. Maar er was nog iets wat wij heel erg leuk vinden. Want wat vind jij leuk om te doen, Milo? Wat wij hebben gevraagd of je dat misschien wil maken over de Kids Adventure oh ja. Week. Um, ik kan uh, rappen. Rappen? Ga ik nog gewoon rappen? Wat? Nee. Niet, nu gaan vragen of dat oh, wilde oor net gaan. Nee, nee, nee, nee, nee. Dat gaan we hem niet aandoen. Oh, je, moest, je moet hem nog maken, die rap? Ja, ik moet hem nog maken. Dus dan kom je volgende week uh, rappen bij ons? Nou, als ik uh, tijd heb, dan. Als je tijd hebt? Ja. Ja, we hebben natuurlijk nu heel druk. En we hebben gevraagd of je nou eens... Wil je niet kijken naar het einde van de week... Of je misschien naar aanleiding van alle ervaringen die je hebt opgedaan... Een rap? Een rap zou kunnen maken. Ja. En die ga je ook maken? Nee. Dus als je tijd hebt, kom je volgende week weer langs met de rap? Als, en ik, en... als ik tijd heb, dan ga ik hem überhaupt maken. Ja. ja, dus volgende week waarschijnlijk nog niet. Want zaterdag heeft hij nog allerlei dingen die hij gaat doen. Maar misschien dat we dan kunnen kijken of je hem nog... Uh... Maar nee, dan, dat, dan gaan, we, gaan wij wel eerst even samen kijken hoe, hoe spannend dat is. Kan jij dat een beetje laten? Ik kan echt niet rappen. Ik kan, uh, ik, ik, kan, ik kan misschien best wat, maar rappen, nee. nee. Dat is niet mijn talent. Nou, Daar hebben we Milo je, voor. Jullie kunnen het samen toch doen? Uh-oh. Ga je me er ook inschrijven, Milo? Ik zou het zeker doen. <laughs> hey, maar nu, nu vandaag en morgen en overmorgen, er is een heleboel te doen. Waar Milo bij moet zijn en moet openen. Kan je Klopt. er iets over vertellen, uh, ja, Lana? dat kan. Nou ja, voor, um, om te beginnen is Milo natuurlijk gisteren geïnstalleerd. Dat was ja. een heel bijzonder moment. Want normaal gesproken doen we dat binnen gesloten deuren. Door de, door de burgemeester. Een hele officiële handeling. Maar ja voor de dag natuurlijk. Ja, maar nu was het Koningsdag. Toen dachten we, ja, dat kunnen we dan binnen doen. Maar we kunnen het veel beter buiten doen. Met veel publiek. Nou, dat is gelukt. Dus er hebben heel veel mensen gekeken. Uh, en toen mocht hij meteen door naar zijn eerste officiële handeling. En dat was het openen van de Kids Adventure Week. Mm -hmm. enfin, sorry, van de kinderspelen op Koningsdag. Vanmorgen heeft hij al officieel de week geopend. Dat hebben we vanmorgen uh, bij uh, het vv kantoor gedaan. En dan begint vandaag eigenlijk uh, de week officieel. En er zijn zoveel activiteiten. Ja, nou, je moet de kranten bij hebben. Ja, je moet echt de kranten erbij pakken, want daar staat gewoon alles. Uh, ik vind er nog wel een paar leuk om even uit te, uit te lichten. Omdat die gewoon ja, misschien net even wat bijzonderder zijn dan een ander. Zo hebben we een samenwerking met FOM, het uh, fotografiemuseum uh, uh, in Amsterdam, die voor ons een workshop uh, fotografie organiseert. Dus dat is wel echt heel erg leuk. Um, morgen morgen, ja, dat is altijd wel stiekem mijn favoriet. En uh, daar heeft uh, Milo volgens mij ook wel heel veel zin in. Hebben we het Heldenplein. Nou ja, het, het woord zegt het al, een plein vol met helden. Dus uh, de, de, de brandweer, de politie, de ambulance, de Zandvoortse Renningsbrigade, de KNRM, uh, uh, Rode Kruis. En wat... Uh... Maar, en daarna mag Milo vertellen wat hij mag doen daar. Ja, dat kunnen uh... Maar wat we heel leuk vinden dit jaar, erbij, uh, nieuw erbij, is Defensie. En die, komen, die gaan flink uitpakken. Dus het wordt. En tanks uh... en straaljagers en dergelijke. Ja, jongens, ze gaan een hele vliegshow hier doen. Uh, dus uh, ik zou gewoon om 12 uur op het plein zijn. Ja, en, en wat gaat Milo doen morgen? Uh, ik zit in een brandweerwagen. En dan mag ik als eerste de Sirene aandoen. En dan gaan daarna alle andere sirenes aan. En hoe laat is dat? Want dan kan iedereen zijn vingers in zijn oren doen, zo'n beetje. Dat is om twaalf uur. Twaalf uur? Ja. Dus jij opent de uh, heldendag. En daarna mag je in de hoogwerker, heel hoog? Het ligt aan, want de brandweer die neemt de ene keer dit mee. De, als er een hoogwerker is en Milo vindt het leuk, dan mag hij daar zeker in. Maar, je hebt toch uh... geen hoogtevrees, hè? Soms. <laughs> dat kan, hè? Ja. Want ja, ja. het is ja. hoog hoor. Dan nou, hebben we nog een hele week Dat gaan. Ik vind het ook altijd spannend hoor. Dan hebben we inderdaad nog een hele week te gaan. Um, nou morgen dan, wat ik ook heel erg leuk vind... is het Modderlab. Volgens mij ga jij daar ook naartoe. Met uh, het ruim op. Toch mm. hoorde ik jou net zeggen. Ja, Met allemaal proefjes. En hebben we ook een uh, externe partij uh, uh, gevonden... die dat dus echt wel uh, op een hele professionele manier doet. Dus ik ben heel erg benieuwd uh, wat dat uh, gaat inhouden. Ehm uh, de kinderkorant, we hebben samenwerkt met de Zandvoortse krant, dus de kinderen mogen, die krijgen een van Lena. die werkt ook bij de Zandvoortse krant en heeft al heel veel ervaring bij kranten. Die gaat een, een workshop verzorgen, dus hoe, hoe schrijf je een stuk voor in de krant. En komt, en die, alle... komt die krant ook uit? Nou, er komt uh, inderdaad uh, een één of twee pagina's in de krant, wat echt uh, de kinderkorant wordt. Uh, met hoort. het openingswoord van, de, uh, van Milo. Nou, dat zouden we misschien nog wel eens kunnen kijken of Milo dat leuk vindt om uh, een openingswoord voor de krant uh, te schrijven. Maar daar moeten we het even over hebben. Hij heeft namelijk best heel druk hoor. Uh, ja, moet... En hij moet ook gewoon op buiten kunnen spelen. Moet je, uh, uh, moet je, wil je veel aanwezig zijn bij uh, allerlei activiteiten? Ja, ik wil wel veel aanwezig zijn. Maar ik wil dan ook wel weer dat ik met mijn vriend kan spelen. En dat spreek je af met Lana? Ja. ja. En dat komt helemaal goed. En ja, wie, wie is jouw vriend waar je alles mee samen doet? Hij heet ook. Okay. Hij was er gisteren ook, hè? Ja, hij ja. was er gisteren ook. Hij was bij de officiële installatie. Dat was ook zeg maar, een soort van wethouder. Klopt, ja. oh, Je bent al je eigen college aan het vormen, hoor Ja Ja. ja dus, um, deze onderbreking weten we nu dat uh, Milo het heel erg druk gaat krijgen Maar eigenlijk is nog veel meer Ja, nou we hebben Mr. Paint, dat is die uh, winkel in de Haltestraat ja? uh, Die verzorgt een aantal workshops Zoals porseleinen mok beschilderen um, uh, nou, die, die doen uh, een graffiti workshop Dus dat is wel heel erg leuk uh, dinsdag 1 mei zit we inmiddels kunnen we uh, vooral heel veel smullen. Er is weer zo'n workshop van foam. Maar uh, ook uh, uh, wafels versieren, fun shakes maken. Uh, nou, dan zitten we inmiddels op woensdag. Uh, dan kunnen we de hele dag uh, bij uh, slotenmakers een, een demonstratie uh, anti-slip. Dus dan mag je mee in, in een, uh, voor een slipcursus. Nou ja, je gaat ook niet leuk. de hele dag natuurlijk, maar je mag wel mee uh, nou, ervaren hoe dat is. Nou, mm. Echt heel leuk. Ik heb dat inmiddels meerdere keren mogen doen. En ik vond het heel erg leuk. Uh, handletteren, ook weer Mr. Paint. Nou, we hebben weer uh, speuren naar sporen met Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Nou, ik kan dit niet allemaal gaan, uh, nee, gaan opnoemen. gewoon de krant stormbaan op het Kerkplein. Dus oh ja. er komt, uh, op het Kerkplein komt een grote storm aan te staan. Dan zitten we inmiddels op donderdag 3 mei. Nou, workshop 3D tekenen. Heel erg cool. Dan hebben we vrijdag 4 mei, nou daar hebben wij van met elkaar overlegd. Dan hebben we gezegd van gaan we daar wel of geen activiteiten doen. Wij vonden dat minder gepast. Dus op 4 mei is alleen een, uh, een film uh, in wordt met het thema oorlog. Want bewustwording vinden we wel heel belangrijk. Maar uh, verder geen programma. En dan komen we op zaterdag 5 mei. Dat is dan alweer de laatste dag. Nou, dan komt uh, de activiteit waar Milo het net over had. Waar we stiekem allemaal naar uitkijken. Ja, het, en is het, het karten op de boulevard. <laughs> maar ook meerijden in militaire auto's. Klopt, klopt. We hebben natuurlijk 5 mei altijd al een programma. Um, uh, vanwege 5 mei. Nou, en daar. Uh, uh, wat ik weet wordt er straks nog na mij nog wat meer over verteld. Ja. Maar. Um, uh, dat hebben we natuurlijk gewoon ingepast. Dus daar kan je inderdaad ook de volgende. Jacht en, de, en mee met de militaire voertuigen. En wat ik zelf heel erg leuk vond, hij was er vorig jaar ook, dat is de kampvuurkok. Uh, is echt een aanrader. Die staat op het Grassa'splein dit jaar. Uh, zeker even langslopen. Deze man is zo leuk en gezellig met kinderen en lekkere dingen maakt hij vooral. Wat is dat? Uh, vanaf, als het goed is, moet ik even kijken, vanaf 12 uur op het Grassa'splein. Echt de moeite waard om eventjes, uh, even te kijken. Je leert eigenlijk koken, maar dan op een hele leuke manier. Dat is ook wat voor jou dan? En <laughs> ja hoor, volwassenen mogen ook Ik gewoon euh... aangesproken worden in dorp. Die, die 60 plus dorp ja. <laughs> ja, en uh, zo lijkt het alsof het een hele korte week is Maar uh, ja, dat is dus niet zo Maar hij is weer goed gevuld je, je hebt zoveel activiteiten Je hebt een complete pagina in de krant nodig om alles in te schrijven Zeker, hey. ja Milo, heb je voor jezelf uh, al vinkjes op de krant gezet Behalve het, uh, het karten wat je heel erg interessant vindt? Mm, nog niet Nog niet? Nee Maar dat ga je nog wel doen, toch? Nou, tante Lana, die help je wel hoor. Overal naartoe. Ja, ik, Milo en ik hebben geen familieband, maar we zijn inmiddels wel gewoon uh, uh, collega's een beetje. En uh, Wij gaan het zeker samen, ik een beetje met hulp van Milo en hij een beetje met mij, komt dat helemaal goed. Ik heb er wel zin in. Ik vind Milo hey, wel gezellig. Mi Milo, jouw ouders die zullen waarschijnlijk enorm trots zijn, en je zusje ook, dat jij de burgemeester bent. Klopt. Krijg je nu allemaal lekkere dingen te eten? Je je ja, normaal, normaal krijgt hij niks lekker nee. nee, nee. nee. Ik, denk, ik denk dat het goed. Hey, Hé, maar je naam komt wel op die ketting te staan, hè? Want ik zie je alle. Uh, Staat hij er naam. al op? Hoe, hoe heet dat? Amsketen. <tomstikken> <tomstikken> ja, ja. Neem mij niet kwalijk, heel oh. oh, oh. <tomstikken> dat is maar natuurlijk ik, wel een hele eer als je daarop komt te staan. Is je zusje nu trots op je? Met respect <tomstikken> kijkt ze naar je. Nou. <tomstikken> ja. Ja. Kijk, kijk, dat kijk kom eens even vertellen. Ben je trots op je broer? Ja. <laughs> en, ga, en ga je ook mee met je broer? Ga je ook kwarten? Ja, alleen ging het vorige keer niet super goed. <laughs> nee, toen vlog ze uit de bocht. Nou... <laughs> Uh, maar Miro, ik ben uh, trots op je dat je dit allemaal kan en doet. Ja, maar volgens mij ga ik niet vertellen wat er was ja, gebeurd. Ja, vertel eens over het karter. Ze reden hele boulevard over. Er is niemand de rem was. <laughs> <laughs> ze reden boulevard over. Ze, ze was dwars door de meer heen uh, gegaan. Ze knalde overal tegenop. <laughs> ik ben nog een eentje keihard langs haar gesloten. Gesluipt. Ja, nou, maar ze is nu alweer wat ouder, dus nu komt het helemaal goed toch? Ja. Dus jullie gaan uh, samenkorten. Ja. Alleen moeten ze deze keer ietsje duidelijker uitleggen wat er ren is. Oh, ja. is. Ik denk dat er wel iemand is die dat gaat vertellen, toch? Ja. En anders weet jij het wel, hè? Ja, ik hoop okay. het. Nou, ontzettend leuk nou, dat je er was. Middag, fijn dat je hier was. Ik wens je erg veel succes als de, de burgemeester. Uh, en heel Zandvoort kent je nu. Dus iedereen groet je beleefd. Dag burgemeester. Bedankt. En ze hoort het ook. <tie> Oké. Okay. Gaat lukken hè. Geweldig. Ja. Lana bedankt. Geen probleem. En een you geweldig you. programma. Voor alle kinderen van Zandvoort en toeristen, iedereen is welkom. Ja, dat is misschien nog heel even. Het, staat, het programma staat in de Zandvoortse krant, maar het staat ook op www.kidsadventureweek.nl uh, Contact opnemen met, uh, uh, met de VV kan natuurlijk ook altijd. Maar kijk eerst even op de website. Want bij heel veel dingen moet je helemaal niet bij ons zijn, maar gewoon rechtstreeks bij de organisator. Dus dat scheelt dan weer uh, een belletje. Uh, is, er, is er ook een aantal dingen waar je echt in moet schrijven? Ja zeker. Okay. Uh, en sommige dingen zijn. We hebben bijvoorbeeld op, op uh, 5 mei hebben de bevrijding. Leidingswandeling door de Amsterdamse Waterlijn nou, dat moet bijvoorbeeld bij ons maar zo is er morgen ook uh, uh, golfsurfen, ja, vandaag ook maar dat zit vol en morgen is er nog golfsurfen bij de spot, ja, daar moet je gewoon zelf even de spot voor bellen, want daar, dat, daar gaan wij niet tussen nou, zitten en uh, sommige dingen kosten ook geld Ja, zeker. Ja, ja, ja, ja. Ja, want het is gewoon echt wel een, een, een flink programma, dus ja het, dingen kosten ook zeker geld, maar wel allemaal heel toegankelijk oké, okay, dankjewel dank jullie voor jullie komst en veel succes graag gedaan Top. We zitten aan tafel nu met uh, Wilma Schama. We praat over de 4 mei herdenking. En Alana Lemmens. En Alana Lemmens over de 5 mei viering. Eerst Wilma. Goedemorgen. 4 mei. Altijd een, een zeer uh, emotioneel moment. Zeker. Ja, een heleboel mensen. Uh, 4 mei. Waar ik blij mee ben als ik naar de afgelopen jaren kijk. Ik zie steeds meer kinderen en steeds meer belangstelling voor de stille stoet die daar naartoe loopt. En dat is ongelooflijk. Ja, dat klopt. We betrekken de kinderen er heel erg bij op dit moment... ...of dus, uh, de laatste jaren... ...om ze ook gedichten te laten schrijven. Die gedichten die we bundelen we in, uh, in een gedichtenbundel. En daar kiezen wij zelf ook gedichten uit... ...die voorgedragen kunnen worden... ...in de kerk en bij het monument. Bij het grote monument, in Linné staat. En dan hebben we ook nog het Joods monument. En daar uh, wordt ook altijd een gedicht voorgelezen... ...van iemand van de Maria School. Omdat het... Het monument is geadopteerd door de Maria School. Dus, en we zorgen ook altijd dat er iemand is, een, ook een kind, van de Joodse gemeenschap uh, Haarlem. En die uh, leest daar ook altijd of een gedicht voor of een verhaal, een ervaring van een van zijn grootouders. Dus daar, dat is juist zo belangrijk, dat we die kinderen en die, de jeugd in zijn algemeenheid erbij betrekken. Waarom komt er iemand uit Haarlem? Uh, bij, is er ook een joodse gemeenschap? Uh, niet uh, echt. Niet gebonden? Er is niet gebonden, nee. Okay. Nee. nee. Laten we beginnen met het uh, Joods monument. Dat is ja. de eerste activiteit. Twaalf uur. Twaalf uur. In, uh, bij de Mesgestaat, waar vroeger uh, de synagoge heeft gestaan. Ja. Daar, bij dat monument, daar wordt een uh, herdenkingsdienst gedaan. Uh, daar is een uh, uh, delegatie aanwezig van de joodse gemeente... En, uh, en wat sprekers, uiteraard de burgemeester, de rabbijn, en, en dus ook kinderen. Even nog uh, terug, want uh, het viel mij op dat er ook een soort stille stoet is naar het monument toe. Klopt. Dus het is niet uh, daar, het begint volgens mij bij het raadhuis toch Het begint bij het raadhuis, maar dat is ja. uh, puur en alleen de genodigde, dus dat is de raad. Oh, maar die wandelen uh... dan in stille tocht naar het monument toe? Ja. Okay. ja, en dan uh, om twaalf uur beginnen we daar. Ja, dat is een uh, herdenkingsdienst van ongeveer een half uur. En dan gaan we altijd om nog even na te praten, want het is een heel emotionele gebeurtenis daar. Uh, om na te praten in het Palace Hotel onder het genot van uh, een kopje koffie en een lekker plakje cake. <laughs> Koosje cake. Dat, die, die hoort er wel bij, ja. Die hoort erbij. Maar goed, dat is dan het, uh, het eerste gedeelte. Het, het, het, het verkeer wordt afgesloten. Het verkeer wordt helemaal ja. afgesloten, ja zodat je er veilig kan staan. En, uh, Dat hoop ik wel, ja. als dus je geen last hebt van... Uh, brommers. Brommers, scooters en dergelijke. Ja, nou, dan schiet er af en wel eens eentje tussendoor, hoor. Okay. Ja. ja, nou ja, dat is het, het respect wat men uh, soms niet ja. meer op kan brengen. Maar ook daar is het, uh, wordt het wel steeds drukker. We, ja? Een aantal jaar geleden ja. stonden we daar misschien met twintig uh, man. Ik denk dat er nu al, want we maken tegenwoordig ook programma's. Dat de mensen weten van wat gaat er gebeuren, wie gaat er spreken. Dus we maken uh, programma's. En dan, uh, ja, dat is eigenlijk heel prettig. Ja, ook, ook de kerken leggen, bloemen neer Ja, een lokale raad van kerken, ja. stichting Ving, nationale feestdagen legt bloemen. Uh, ja, er zijn diverse. En natuurlijk, de mensen zelf, de belangstellenden zelf, mogen uh, bloemen neerleggen. Of uh, zoals de Joodse traditie, een steentje. Heeft het toch gewerkt, die, die, die tentoonstelling van uh, Domenee van der Linden in de Kerk? Dat, uh steeds meer belangstelling is voor wat er allemaal gebeurd is. Met ik denk het wel. En uh, zoals je weet heb ik ook in, het, uh, in de organisatie gezeten van het Namenmonument. Ja, en dat heeft ook best wel uh, ervoor gezorgd dat de belangstelling groter wordt. Ja. Hoe is het ja. met het monument? Want ik heb er pas weer een hele mooie foto, een futuristische foto van ja. gezien. Maar... Nou, we hebben volgende week, als deze activiteiten allemaal voorbij zijn, ja. hebben we weer een bijeenkomst met uh, een klein comité om te kijken van uh, wat gaan we doen. Er zijn al hele mooie ontwerpen. Er zijn goede ideeën, maar het moet wel uitvoerbaar zijn. Ja, ja, ja. Het, uh, um, dan is het eerste gedeelte is, uh, is rond, hè. De, ja. de, de Joodse herdenking in de Metgestraat. Dan ja. is het in is het rust. Rust. En dan uh, de dienst begint om 7 uur. Begint. Mag ik eerst De eerste vlag half stok. half stok. Hoe laat doe je zoiets normaal? In principe, de, ja, er zijn de meningen nogal over verdeeld. Er zijn mensen die hem de hele dag halfstok hangen. Maar in principe is het de regel dat je hem om zes uur, ja. s'avonds, pas halfstok hangt. Zes uur, ik heb het echt uur. Okay, ja, nee, daar... Er is, uh, zes er uur, is ja. een protocol voor, ja. Er is een ja. protocol voor, precies. Maar ja, als mensen, ik vind het al heel fijn dat mensen eraan denken. Het is vandaag ja, de dag dat we gaan herdenken. Ja. En voor mij part hangen ze om zeven uur s morgens op. Ja, als, als er maar, maar gevlacht wordt. Ja. Precies, precies. Dat is juist zo belangrijk. Ja. Nee, Dat is duidelijk. Dus de vlag gaat half stok. Ja. Of je dat nou om drie uur doet of om 6 uur. En dan uh, is het tijd om naar uh, de protestantse kerk te gaan? Klopt. Om zeven uur uh, begint daar uh, de dienst. Uh, daar wordt ook gesproken, daar wordt ook, worden ook gedichten voorgelezen door kinderen die dus zelf gemaakt hebben. Die wij uitgekozen hebben gezegd van nou dit zijn de gedichten die geschikt zijn om voor te lezen. Uh, er wordt gezongen en om half acht stipt uh, gaan wij lopen. En dat is altijd even een dingetje. Hoe gaan we lopen? Hoe snel gaan we lopen? Of hoe langzaam? Maar we moeten eigenlijk om twee voor acht aanwezig zijn bij het monument. Ja, Maar jij bent tijdwaarnemer. Ik ben ik, Dat weet ik. ik. Ja, dus of je rent heel hard of je loopt heel langzaam. Hoe doe je dat? Loop je ernaast? Je loopt ja, ik loop, ernaast. ik loop naast. En dan kijk de... je af en toe op je klok? Ja. ja. niet af en toe hoor. Nee, nou, kijkt <lacht> kijk de hele tijd. Want ja, de ene keer dan ja, ja, precies. De, de, de, diegene voorop lopen, die, dan hebben ze in ene de pas erin. Dan rennen ze zich rot. En dan zijn we daar veel te vroeg. En dat, is, dat staat ook heel raar. Als je daar vijf minuten moet gaan staan wachten. Uh, dat, dat, dat is niet fijn. Dan krijg je rumoerig. Maar ook daar hebben we ervoor gekozen. Tegenwoordig om een, uh, een heel programma. Uh, uit te delen met wat gebeurt er precies. Want de mensen die van de stille tocht naar het monument komen, die weten ook niet precies wat daar gebeurt. Dus dan delen we in de kerk al het programma uit voor de herdenking bij het monument. Precies. Ga ja. je ja. nou rekening met de spoorbomen die dicht... Nou, die rijden op dat moment niet. Oh, dat is het. Nee, nee. Ik heb het tenminste nog nooit in al die jaren meegemaakt. Het zal je één keer, een keer, keer gebeuren. Keer, ja. ja, het zal je gebeuren. Ja, dat bedoel ik. Ja, dan moeten we rennen. Ja. Het zal je één keer gebeuren. Zo, ja. Nou, Goh, ik dan, heb het nog nooit meegemaakt. Dan zijn we bij het moment En daar is uh, Tamboerkorps en trompetisten. Ja, klopt. En uh, dat is uh, zoals elk jaar hetzelfde. De lastpost. Uh, uh, herdenken. Stil zijn. Uh, dan nog een vraag. De kerkklokken. Als ze stoppen, dan gaan er twee minuten ja, in? klopt. Ik hoorde daar dat wel iets Dat klopt, ja. <laughs> nou, dan uh, dan is, is de herdenking daar. En ja, dan, uh, ja. uh, ik weet dat een aantal mensen als groep nog ergens naartoe gaat. Uh, bijvoorbeeld de veteranen die, die gaan apart ergens naartoe. Jullie waarschijnlijk ook? Uh, daarna bedoel je? Ja. Uh, daarna doen wij altijd een uh, drankje. Ja, is... <laughs> <laughs> ja. Bij, uh, bij Huis Schrama. <laughs> Om even, ook, uh, nou, even te overdenken en hoe is het gegaan, was er veel belangstelling, wat is er niet goed gegaan, wat is er juist wel goed gegaan. Al een kleine evaluatie te maken van nou, waar moeten we volgende jaar op gaan letten. En dan is even rust in de tent. Wie, wie is het comité? Uh, op dit moment bestaat het comité uit uh, Maaike Kappel, Erwin Hilbers, Ernst Brokmeijer. En uh, ondergetekende. Okay. <laughs> Dat is een mooi bruggetje, want Ernst Brokmeijer is natuurlijk ook voorzitter van de Stichting Nationale, Viering Nationale Feestdagen, ja. als ik het goed zeg, Lader. Ja. ja, Stichting, Stichting Viering ja. Nationale Feestdagen, Zandvoort hoort er ook nog Ja. Zand, en Zandvoort hoort ook nog ja, ja. Ja. Ook wel ja. maar, Want, uh, we springen gelijk over naar uh, 5 mei. Ja. En dan zie ik allerlei zwervers in Albert ja. uh, uh, het Rijn <laughs> zitten. Ja, dat, dat beeld dat gaat nooit meer weg, hè? Nee, dat gaat nooit moet meer misschien weg. een klein beetje uitleg hebben. In uh, ieder geval gaan we het hebben over 5 mei, 5 mei en ja. wat, wat daar allemaal gebeurt. Klopt. Uh, 5 mei is natuurlijk de dag dat we um, vieren uh, dat we vrij zijn... Uh, net zo belangrijk uh, uh, als het herdenken. En daarom hebben we die dag uh, nou ja, altijd een programma. En we vinden dat heel belangrijk voor jong en oud. Want ook uh, hè, zoals ik net zei... Uh in het vorige interview dat we 4 mei uh, uh, ons programma hebben aangepast, vond het wel belangrijk om een stukje bewustwording. Um, uh, dat vind ik ook, om heel even terug te grijpen nog naar 4 mei, uh, altijd heel indrukwekkend uh, uh, bij het monument s avonds om acht uur, dat, dat je heel veel um, jeugd ziet en ook dus he, heel veel mensen van mijn leeftijd die daar met hun kinderen staan en dat wordt eigenlijk, voor mijn gevoel elk jaar groter. En dat vind, vind ik uh, mooi. Maar uh, terug naar 5 mei. We beginnen altijd vroeg uh, al met... Uh, weer een hele grote groep vrijwilligers. Want ook daar, uh, net als gisteren op Koningsdag... Uh, uh, kunnen we niet zonder de vrijwilligers. We yes. hebben namelijk uh, een vossenjacht. Ja, en uh, een vossenjacht uh, met twee vossen. <laughs> omdat we twee bezuursleden in een pak. Hij is het niet heel erg, uh, heel erg leuk voor de kinderen. Dus we hebben gelukkig gehad een grote groep vrijwilligers die uh, als vos door het dorp gaat. En we hebben een keer inderdaad beroepen gedaan. En vandaar uh, ja, is dat misschien een beetje raar beroepen. Maar in ieder geval toen hadden we inderdaad ook een zwerver met een uh, uh, uh, met een overheidkarretje. Dus vandaar dat jij dat nu zegt. Maar we hebben al een tijdje dat we vooral op de Disney figuren zitten... Um, nou, hartstikke leuk. We hebben um, nou ja, kinderen die uh, vanaf 12 uur... Nee, dat zeg ik verkeerd. Ik ga hem er nog heel even voor de zekerheid zijn. We hebben zo'n vol programma die dag. Wij beginnen, het uh, morgens om 9 uur. Maar om 10 uur, sorry, begint uh, de Vossenjacht. Eén schijf is op het Kerkplein. Uh, uh, naast het plein. Ook uh, voor, uh, sponsor voor, uh, voor de ijsjes van de kinderen altijd. ja hey, helemaal goed. Ja, superleuk. Ja, zonder de ondernemers in Zandvoort. Uh, ik kom er zo direct nog wel even op. Uh, want we worden nog meer gesponsord die dag. Maar het is altijd gewoon leuk om te zien. En ook gewoon dat we er eigenlijk niet eens... Om te vragen dat ondernemers zichzelf heel vaak aanbieden. Super uh, dat dat uh, nog steeds uh, gebeurt. Uh, Vossenjacht van 10 tot 12. Daarin mogen kinderen op zoek naar alle vossen in het dorp. Kunnen dan, uh, Hoeveel zijn er uh, vossen dit jaar? Nou, om heel eerlijk te zijn. Er zijn er altijd een heleboel, zeg ik. Ja, het zijn er een heleboel. En het is elk jaar anders. Uh, we, en we hebben We hebben een grote bestuur. En uh, Astrid uh, Termaat en uh, Patricia Akersloot zijn altijd degene die alle vossen. Uh, regelen en om heel eerlijk te zijn hoeveel er zijn ik weet het gewoon niet precies nee, het bemoei... zijn er heel veel nee, ik bemoei me meestal met de middag dus oh ja, <laughs> nou, ik zit altijd aan de inschrijftafel en, uh... waar, waar kan je inschrijven de kinderen voor de uh, gewoon op het kerkplein naast het plein staan we met een tafeltje en uh, kunnen kinderen okay. kost natuurlijk niks want uh, dat vinden we het allerbelangrijkste en je krijgt een ijsje en als je dan aan het einde weer je, je formuliertje invult, dan krijg je sowieso een ijsje. En als je, als je mazzel hebt, dan win je, uh, maak je, je maakt namelijk ook nog kans om een prijsje te winnen. Uit alle inzendingen trekken wij een aantal winnaars. En die hebben dan altijd nog dezelfde dag uh, uh, een cadeautje in de brievenbus. Dus uh, dat, is, uh, dat is altijd heel erg leuk. Maar. Uh, nou, eigenlijk uh, uh, tegelijkertijd dus dat we um, uh, met de Vossenjacht bezig zijn, kan je vanaf elf uur uh, meerijden uh, in een militair voertuig. Die staat op het Kerkplein. Daar kan je instappen, uh, uh, wel uh, met, met begeleiding van een volwassene. Hè. Tenminste, of je moet 12 uh, zijn, maar in principe onder begeleiding van een volwassene. Kan je een ritje meerijden, uh, altijd heel uh, populair. Uh, nou ja, iets extra's die dag, wat er normaal niet is. Maar ik noem hem toch maar even, is dat we ook een bevrijdingswandeling hebben hè, vanuit de Kids Adventure Week. Maar voor die mensen die net kinderen hebben, die misschien wat ouder zijn, die de Vossenjacht ja. wel uh, een keer gezien hebben. Die, die kunnen dus mee met de bevrijdingswandeling... Um, om 12 uur, of eigenlijk op het gasthuisplein, zijn er ook nog allerlei activiteiten. Uh, onder andere uh, georganiseerd door on-air events, maar dus ook vanuit de Kids Adventure Week nog de Kamferkoek. Nou, dan hebben we dus een heel vol programma gehad uh, van de kinderen. Maar ja, jong en oud is deze dag uh, belangrijk. Dus we hebben ook altijd een bevrijdingsbingo. Um, en dat is vanaf 55... Uh, uh, 55 plus... 55 plus uh, ja, Waarom kijk je naar mee? Ja, ja. ja je, je gaat koken. Ja, je gaat naar de, de, de, de kok op het gastensplein. Dan kan je ook naar ah, bingo. Ah. En, en dan luisteren naar Hein. En luisteren, en luisteren naar, naar Hein. Ja, nou dat is wel... Um, hein uh, speelt uh, uh, na de bingo? Nou, die, de tussen de, de bingo's door. door zeg okay. maar. Ja, ja. Nee, we moeten dat wel heel goed scheiden. Want het is best een uh, inspannende... Uh, uh, uh, bezigheid. Eh... Uh, dus op het moment, ja. op het moment dat, uh, dat we gaan piano spelen tijdens de bingo, dan is er te veel afleiding. Nee, maar ja, het is wel een vol programma. Dus uh, uh, ik, ik zelf uh, um, vind het altijd heel mooi om te zien dat, uh, dat er dus echt nog heel veel mensen uit Zandvoort zijn die daar dus gewoon een dagje uit van maken. Um, dagje uit, de krocht. Moet je, je opgeven? Nou, of, nee, we, ja, ik wil even zeggen, we doen ja. het in samenwerking met, uh, tegenwoordig met de seniorenvereniging. Ja, okay. ja, en dat, dat is, is een probleem ja, geweest, altijd. Die vol, natuurlijk. Want de kaarten die zijn zo dicht bij de ja. Bruna. Ja, dat klopt. klopt. We, vanaf maandagochtend, 9 uur, zijn ze bij de Bruna maximaal af te halen. Maximaal twee stuks. Klopt, twee per persoon. Ja. Of twee per. Uh, iemand komt ophalen krijgt maximaal twee, twee kaartjes klaar. bij. Okay. En bij Pluspunt liggen ja. daar ook kaartjes. En inderdaad, je moet er snel bij zijn. Want vol is vol. De trocht is gewoon. Uh, niet groot. mensen nemen meteen tien kaarten mee. Ja, maar ja, dat gaat mag niet gebeuren. <laughs> nee, dat mag nee. niet. Ik bewaak het zelf. Ja. Ja. Dat mag niet meer. Nee, nee twee, Bij pluspunt. Per, twee kaartjes per persoon. Uh, uh, vanaf maandag 30 april kan je ze nou ja, afhalen. Uh, maar ja, er kunnen gewoon niet meer mensen in de, nee, helaas in de vocht. helaas niet. Uh, nou, met hele mooie prijzen. Uh, ja, we, hebben, we zijn, zijn we op uh, pad geweest. En we hebben hele leuke prijzen. Echt waar. Kijk. En in ieder geval een advocaatje met slagroom. Nou, dat, daar hebben we er heel veel van. <laughs> ja, dat is wel grappig. Ernst en ik drinken één keer... Of eten, drinken, hoe noem je dat? Eén keer per jaar een advocaatje met slagroom. En dat is in de kroeg, want dat hoort daar echt bij. Ja, is, en, dat en, ook, uh, is dat ook de afsluiting uh, van 5 dag? Eigenlijk is het ja, de afsluiting van al onze werkzaamheden we onder de vlag van de Stichting Viering Nationale Feestdagen. Het is natuurlijk wel wat Horeca die uh, zegt, uh, we maken er nog een feestje van. Het is natuurlijk ook een zaterdag, dus dat maakt het ook uh, interessant. Maar we hebben wel eens in het verleden gedacht, zouden een festivalachtig iets moeten doen. Maar dat is, we hebben in Haarlem een prachtig festival. Dus als mensen echt naar een groot festival willen, dan is Haarlem ja. ook kunnen. Dat en dan doet. is de Horeca in Zandvoort doet ook gewoon uh, alle activiteiten, maar niet uh, maar onderdeel denk, van ons. Ik denk account, dat de Zandvoortse Jeugd dat ook doet. Ja, en dat avond. moeten ze ook gewoon doen. Gewoon Ik bedoel, er is helemaal. We, we zijn tegenwoordig zelfs een klein beetje. Nee hoor, maar we <laughs> hebben, hebben een leuke. Um... Leuk programma, maar niet per se een uh, apart muziekfestival. Uh, okay. Wel even belangrijk, want we hadden ja. het net over ondernemers. Dat vind ik dan wel weer ja. leuk om te noemen. Uh, we hebben daar ook altijd uh, borrelhapjes. En uh, van de week kwam uh, een ondernemer uh, van het kerkplein, uh, Rabbel in dit geval, naar ons toe. kunnen. Kan ik daar dan niet, uh, dus niet eens in zijn eigen zaak. Maar kan ik daar dan niet een plateau met uh, borrelhapjes komen brengen voor, uh, voor de ouderen. Dus um, ja, dat is wel heel erg leuk om... Uh, en onze vrijwilligers. Ja, en die, onze vrijwilligers die ook daar... Dat ja. moet wel eventjes genoemd worden. Onze ja, jonge vrijwilligers die ook uh, bij de uh, 55 plus beveiligingsbingo helpen. Ja. En dat, is, dat doen ze zo ontzettend leuk. Ja, ja dat de... is voor die mensen ook altijd ja, heel leuk, want dat, is dat is heel zijn dus gewoon echt kinderen. Ja, tien tot en met uh, zestien, wat ja. daar dan gewoon uh, helpt ja, met hapjes rondbrengen. Ja, en drankjes halen. Ombrengen. En ja, er is de, de, de, de, ja, de toekomst. dat zijn de nieuwe vrijwilligers, hè. Ja. Voor de stichting, dat snap je wel. Ja, ja, dat voor, voor het, heel het. Heel voor het. heel voor. Ja, zeker. En wij houden ze. Dames, bedankt. En veel succes. Ja, dankjewel. Gaat helemaal lukken. Dankjewel. Dankjewel. My sugar runs by I feel nice My sugar runs by Ja, we zijn alweer uh, snel terug, want de klok die rent door. Het is bijna uh, kwart voor twaalf. En we willen natuurlijk wel praten met Erik Weijs en Robert van Overdijk. Een zeer goedemorgen. Goedemorgen. Erik is een uh, vaste klant bij ons, dus uh, die laten we nog even met rust. Maar een nieuwe klant, Robert. Uh, welkom. Dankjewel. Ook welkom in Zandvoort. Dankjewel. Hoe komt dat zo, dat je directeur van, algemeen directeur van het circuit wordt? Ja, hoe komt dat zo? <laughs> uh, nou ja, uiteindelijk... Uh, uh... Kom je met bepaalde mensen in contact. Hè? In dit ja. geval de nieuwe eigenaar. Of inmiddels alweer bijna twee jaar. De nieuwe eigenaar van het circuit. Uh, Bernard van Oranje. En uh, die stelt je een vraag. Of dat je geïnteresseerd zou zijn. In, een, uh, in het uh, komen werken. Bij een heel mooi bedrijf. Nou, en uh, het eerste gesprek uh, gevoerd zonder te weten welk bedrijf dat dan was. Dat vond ik wel een hele interessante. Ja. Uh, en uh, hij heeft me daar wel mee getriggerd. He. Ik kom natuurlijk echt vanuit de beurs- en evenementensector. Jarenlang gewerkt bij uh, Libema. He. Onder andere eigenaar van Brabantallen, Brabant Hallen, Autotron Rosmalen, Safari Park Beekse Bergen. Dus ik kom echt uit de leisure en uit de evenementenindustrie. En, uh, ja, dus dit, dit was voor mij wel een, gewoon een hele mooie kans. En wat, wat is de uitdaging eraan? Nou ja, in zoverre de uitdaging. Uh, uh, een aantal weken geleden uh, toen in de pers bekend werd dat ik de overstap ging maken van Libema naar, uh, naar het circuit Zandvoort. En voor jullie zeg ik, komen uit deze regio en op, opgegroeid met het circuit is het allemaal de normaalste zaak van de wereld. Dus je woont ook in de regio? N ik, nee, ik woon uh, in, uh, in de buurt van Den Bosch. Dus voor de rest ja. van het land uh, Leek het wel of dat ik een overstap maakte Van, uh, van RxC naar, uh, naar, naar Ajax Bij wijze van spreken en? Uh, <laughs> Nou ja Erik zit erbij Dit is het eind van mijn tweede week Dus uh, <laughs> ik, uh, ik, ik ben nog bewust onbekwaam dus ik laat het vooral ook nog allemaal gewoon uh, neutraal binnenkomen. Bewust onbekwaam. Dan ben je straks be, uh, bewust bekwaam. Nou ja, dat, dat, uiteindelijk kom je in die fase dat je bewust uh, bekwaam bent. Hè. Nu ben je nog bewust onbekwaam. Niet in de evenementensector, maar wel, wel in de autosport. Uh, dat is een duidelijk verhaal. Maar daar uh, zitten natuurlijk al jarenlang uh, uh, specialisten uh, uh, voor. Dus dat is ook geen enkel uh, probleem. Maar dat wilde ik zeggen, uh, in de pers... Uh, Nogmaals, het leek net of dat ik die overstap maakte en dat ik in één keer in de Champions League terecht kwam. En ik denk dat het op bepaalde vlakken ook zo is. Want als je naar de historie en de nostalgie kijkt dan, iedereen heeft er wel een verhaal bij. Dus misschien voor jullie wonende in deze regio is het gewoon een, een, een leuk normaal bedrijf. Maar in de rest van Nederland en ik denk ook internationaal uh, heeft het wel een enorm aanzien. Nou ja, het is uh, uh, voor Zandvoort, de Zandvoorten. Is het uh, niet zomaar een bedrijf. Want heel nee. Antwoord draagt de circuit natuurlijk een ontzettend warm hart toe. Ja. Uh, de verhalen over uh, F1. Uh, de Formule 1 het komt zelfs in het brede raadsprogramma te staan. Ja. Dus het is niet zomaar uh, uh, dat wij vinden dat de circuit Zandvoort erbij hoort. Nee. Nee. nee, dat merk ik ook wel aan medewerkers die natuurlijk hier uit de regio komen. En er al heel lang werken. Is het onderdeel van, uh, van DNA bijna. Ja. En uh, ja, dat maakt het ook denk ik zo speciaal. Ik wil je wel eerst feliciteren. Want uh, een van jullie medewerkers, Ria Waterreus, die heeft een Koninkonschegel ja. gekregen. Ja. ja. Wat ja. goed, hè? Was Dondag. je erbij? Jazeker. Ja. Ik heb hem zelf ook natuurlijk meegeholpen met de aanvraag. Ja. Nee, wat. Uh, dus de... is die hoor. Ja, ja, ja. Mm -hmm. <laughs> uh, dat zien die mensen natuurlijk niet. <laughs> um, Ria is al 40 jaar bij ons wedstrijdsecretaris op het circuit. En ze is in totaal 50 jaar als vrijwilliger actief in de autosport. Ze dus heeft eerst tien jaar ook wat in de rallysport gedaan. Maar 40 jaar, gewoon ieder raceweekend dat wij hebben, is zij de wedstrijdsecretaris. En daarbuiten is ook nog betrokken bij een, uh, een uh, DNT, een brede sportorganisatie. En die mm. organiseert internationaal de 24 uur series. Dus die is eigenlijk nou ja, dag en nacht met autosport bezig. Naast heel lang haar normale werk, maar ze is inmiddels met pensioen.